Martijn Nijhuis met het NS-journaal. In Wageningen is een in een berging achter een huis. Daar werd zijn lichaam vanochtend gevonden. De woning van was mensen die de man kenden, maar ze waren niet thuis. Uit het politieonderzoek is gebleken dat de dakloos door onderkoeling om het leven kwam. Minister Spies laat onderzoeken of het toezicht op woningcorporaties strenger moet worden. Ze vindt dat er bij de corporaties nu te veel incidenten zijn.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 ...heeft het hoogste rechtshof van het Servische deel van Bosnië bepaald, melden lokale media. In de hoofdstad Banja Luka zijn tussen 1992 en 1995 16 moskeeën opgeblazen. Waaronder een beroemde moskee uit de ottomaanse tijd, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO stond. De moslimminderheid in Banja Luka is bezig om de moskee te herbouwen, maar die bouw is wegens geldtekort stopgezet. De kans bestaat dat André Kuipers langer in de ruimte moet blijven dan gepland komt door problemen met de Russische raket die Kuipers moet ophalen. De lancering daarvan is uitgesteld tot 15 mei. Het weer. Vannacht steeds minder wind en flink kouder. Mogelijk in Limburg zeer strenge vorst. Morgen steeds meer bewolking en vanuit het noorden op steeds meer plaatsen sneeuw. Verder bijna overal aanhoudende vorst. Dit was het...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 Nou, jij bent er ook eens een keer zwaar op tijd. Ja, gewoon op tijd. Goedenavond. Ja. Alternatief FM. Ja, dan heb ik weer te danken aan een uh, collega van het werk. Oh, Die moesten even wat spullen hebben, maar we ook die, al Dat uh, Ze hebben netjes voor de deur af. <laughs> ik hoor dat scheelt, er die kou hier Ja, Heet die David of niet? Nee, nee, nee. Oh, nee, die nee. is het niet meer. Maar het is koud hier in, uh, in het ja, Nederland. Nee, en ja. het Zandvoort vooral. Vooral in het Zandvoort, Maar goed, uh, we, zijn, uh, we kunnen nu eindelijk eens een keer Fabank uh, spelen. Uh, we zitten hier vanaf, uh, vanaf minuut 1 al met z'n tweeën. Dus ja, dat is dat is een, een keer wat anders. redelijk uniek uh, moet ik erbij zeggen. nou, nou, nou. nou. <laughs> Uh, wat, heb, wat heb jij gedaan de afgelopen twee weken? Want vorige week uh, waren we er niet. Hebben we hebben een uitzending van Ilene mee in de computer gedaan. Tenminste, ik neem aan dat uh, onze vriend George van Dam dat uh, gedaan heeft. En dat hij het ook uh, goed uh, heeft uitgevoerd. En dan ja, en weten heb... wij in ieder geval dat dat vorige week het geval is geweest. Ik heb het bij Hélène ook gezegd dat het nog een keer gedraaid is. Ik denk dat dat, dat ook te maken heeft dat er 25 mensen over ons spraken de afgelopen tijd op Ja, het Facebook. gaat beter op Facebook, maar we ja, zijn er nog zijn niet helemaal. Het kan altijd nog beter. Dus mocht je ons vinden op Facebook, ga eerst even naar de website www.altfm.nl. Daar staat een hele mooie link met een F hier bovenin. Ga daarop staan en dan vind je onze pagina op Facebook. En daar staan allerlei handige leuke uh, zaken in. Uh, de band die je net hoorde was trouwens Alaska. Jazeker, uh, dat doet het uh, zeker aan temperaturen wel denken dat het ja. hier ook uh, Alaska is. Hoewel, deze is, uh, dit is een band. Ze zijn ook hier geweest bij ons in de studio. Toen hadden ze een heel verhaal, hebben ze ook uh, verteld. En uh, als het goed is gaan ze zeer binnenkort hun uh, album presenteren. Dat, tenminste, ik heb een uitnodiging uh, van ze gehad. Moet even uh, kijken hoe het zit hier. Is, oh, het staat hier. Kijk, kijk, kijk. 17, 17. februari gaat hij verschijnen. Debutalbum Actors and Liars. Ze komen uit Vallendam. Het is een echte heuze folk, folkband. Uh, dat uh, wordt hier verteld, dat wisten een hoop mensen niet. Uh, dat is uh, gepubliceerd hier uh, door Harm de Kleine. Ik vind het wel uh, grappig uh, dat hij dat uh, zo vertelt. Uh, het ster, de ster van de groep is reizende, want zo vaak ligt er niet een pakketje op het hoofdkantoor al daar. Tenminste, dat schrijft deze Harm de Kleine, want daar uh, heb ik het er even gewoon van af uh, gejipt, om het maar zo te zeggen. Uh, Alaska is de belofte voor 2012. Uh, Tenminste, zegt, zegt hij dat of zegt Leo Blokhuis dat? Dat is nog even de vraag. En het is er ook eentje vergelijkbaar met Fleet Foxes. Nou, dat kennen we onder andere ook uh, van de, de keren dat hier uh, Suus de Groot is uh, geweest. Die heeft ook wel eens. Uh, je moet iets wat van Fleet Foxes Kunnen we zo nog wel wat van draaien? Hebben we dat? Ik hoop dat jij het hebt. In ieder geval, Menno uh, heeft ons dat vast achterlaten. Volgens mij moeten we dat hebben. Nou, we gaan eens even kijken of we dat uh, kunnen doen. Uh, wat we zeker hebben is uh, bijvoorbeeld ook iets van Stefan Simmons. Jawel, die man die in oktober hier zou uh, gaan uh, komen. Maar dat door uh, allerlei handen dingen nog uiteindelijk niet is uh, gebeurd. Maar we hebben nu uh, toch ook het uh, materiaal van uh, Stefan zelf hier in de studio uh, liggen. Dus die gaan we zeker draaien. Dat dat. Kan ik je nu al vast verklappen. En dus zullen we daar ook wat, uh, ja, wat van, uh, van gaan draaien. Van uh, het, het laatste werk wat, uh, wat bekend is. Alaska dus. 17 februari gaan zij hun act, uh, Actors and Liars uh, presenteren. Over Volendam nog het volgende. Want Volendam is hier ook nog een keertje vertegenwoordigd. Want die Kees Mayfield. Ik weet niet of jullie het gezien hebben op YouTube. Die heeft een fantastisch nummer geschreven. Nee, heb ik niet. Nee? nee maar dat nee, gaan, gaan we zo even laten horen hier in uh, deze uitzending. En het is overigens ook niet het enige wat we straks uh, gaan doen. We hebben zo dadelijk uh, rond uh, kwart voor tien hebben we natuurlijk, uh, de bijdrage van Susanne van Balen. We hebben het nu zo dat uh, Jarro van Malta de uh, vierde donderdag van de maand uh, doet. En uh, Susanne van Balen de tweede donderdag. Dus uh, wil je iets weten van, uh, van een stukje... ...gedichten of uh, poëzie... ...dan zou ik ook hier uh, blijven zitten en luisteren. Want kwart voor tien, dan hebben zij wat uh, te vertellen. Uh, straks ook om half negen gaan we uh, even een telefoon uh, plegen... ...met Ghana en Frauke van Es. Uh, dat heeft alles uh, te maken met een op handen zijnde cursus singer-songwriting. En dat heeft ook uh, te maken met de, de, de scholing die Frauke van Es doet. Leek mij ook nog wel een heel leuk item om dat... Gedurende de, de, de loop van de cursus Nog een keer te doen Van wat steek je er nou van op En dan kun ik dat ook eens even vragen Hoe dat, uh, hoe dat gaat Maar zij uh, zullen straks om half negen daar de enige uitleg over geven Dus is wel wat voor jou ja Voor mij, sing Song songwriter je weet me nooit wat je verborgen talenten zijn, hè? Ik weet het niet. Laten we maar eens uh, gewoon uh, weer verder gaan met de muziek. Uh, zij was een tijdje terug, ik geloof vorige week, bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel. En toen uh, deed zij uh, iets in uh, de DWDD-recordings. Ik zag het inderdaad op Facebook, maar ja. dan, uh, ik heb het niet gezien. Liedzangeres van de groep Houses, Ella van der Woude, die was toen te zien. En ach, laten we dan ook maar iets van Houses draaien... Toch? This is a song for all the ones I love Never thought I would be gone so long The fire we build is endlessly burning I left them with a trustful heart has faded, the title says love, but your faces look jaded, to the bone, to the heart, way down there, to the bone, to the heart. said are worth holding on to to realize that goals are bullshit to Wauw, dit is echt uh, wat je noemt uh, muziek met een half letter M, eerlijk gezegd. Uh, Kees Mayfield, vorig jaar, nou, vorig jaar, het is alweer dik een jaar geleden. Want uh, vorig jaar hebben wij in 2011 in de finale gekeken naar onder andere uh, de winst van Joris Zwart. Maar het jaar daarvoor uh, wist uh, Kees Mayfield de publiekse prijs. Uh, te winnen bij de Grote Prijs van Nederland. En deze Kees Mayfield, die gaat op 17 februari, net als uh, zijn vrienden van Alaska, ook een album uitbrengen. The Many Colored Beast heet het album. Hij is uh, zeer binnenkort ook bij uh, 3FM te horen. Dus ook daar uh, wordt dan aandacht besteed aan het werk wat hij uh, tot dusver gemaakt heeft. En The Many Colored Beast, dat is dan het echte debuutalbum van Kees Mayfield. En daar zitten alle toeters en bellen op. Zeg maar... En het klinkt fantastisch. Ja, ja, het is wel het is... helemaal mijn straatjes van misschien... muziek. Het is, het is nu echt ook uh, gewoon klaar. Je hoort ook uh, dat er een complete mix is. Overigens weet ik ook van iemand anders die een complete mix heeft uh, gemaakt. Ik heb hem gehoord. <laughs> het is echt heel erg mooi geworden, Marcus. Aha. En jij weet wie. Ja. ja, en dan zullen uh, we het nu even nog niet over, want het is een verboden woord, tot aan uh, zeg maar een kwart voor tien. Maar het, ik, ik, ik, kan, ik kan er niet over uit. Het is in ieder geval uh, dit ook. Uh, dat is ook heel erg uh, mooi. En ik neem aan dat hij niet zomaar met iets uh, gaat komen. Uh, in... Even over, over Kees Mayfield. Want dit vind ik dan even op uh, het uh, verhaal van, uh, van 3 voor 12. Want op uh, 17 februari komt dus de Many Colored Beast uit. En daar staat dan ook nog even bij. Uh, blijft het onder alsmaar groeiende interesse heel erg nuchter. Deze Kees Mayfield. Die onder uh, zijn echte naam uh, Cornelis Veerman heet. Geloof ik. Kees Veerman. En een grote presentatie of release party, dat hoeft hem niet, want hij is al lang blij dat die platen er uiteindelijk is. In tegenstelling tot zijn eerdere EP's, die hij al eh, alle drie in eigen beheer heeft uitgebracht, komt zijn nieuwe album uit bij het platenlabel van Play It Against Sam. En dat is datzelfde album waar ook Houses... ...hun album heeft uitgebracht. Dus dat uh, zegt al genoeg. Uh, ik heb ze afgelopen jaren leren kennen... ...en heel duidelijk gezegd dat ik, uh, wat ik wilde met het album. En dan konden ze zich prima in vinden. Toen hebben we het gewoon opgenomen. Het is wel fijn dat ik nu met hen samenwerk... ...omdat ik de laatste maanden meer achter mijn pc zat... ...om e-mails te beantwoorden... ...dan dat ik aan het spelen was. dus. Kees Mayfield. En op Noorder de Slag speelde de singer-songwriter uit uh, Volendam maar liefst vier keer. Waaronder het uh, Patio podium, podium in Oosterpoort. En in het Muisstille drie on stage container. Dus uh, daar uh, komt de muziek zeker tot zijn recht. En daarover uh, vertelt hij deze ervaring. Ik uh, keek daar heel erg tegenop. Het was inderdaad heel stil. Maar misschien kwam dat ook omdat iedereen een beetje moe was aan het eind van de vierde dag. Mayfield is ook zelfzoekende als het gaat om een muzikale richting. Want Nederlanders zijn altijd heel erg gek om de boel in hokjes te stoppen. Soms lukt dat gewoon niet. Uh, ik weet ook uh, zelf precies, niet precies wie de Many Colored Beast is. Ik krijg uh, de laatste tijd heel veel op uh, straat bijvoorbeeld. En die kunnen wel wat kleur gebruiken. En als we dat ook zo bekijken hier in dit dorp. Heeft dat ook wel een beetje kleur nodig. Met de banken die uh, zeer binnenkort geplaatst gaan worden. En daarover zo even meer. Het poppetje dat ik teken is de Many Colored Beast. Hij is ook te zien aan het einde van de clip. Die werd gemaakt bij de nieuwe single The Title. En hij verschijnt ook op het artwork van het gelijknamige album. Als ik mensen ontmoet zie ik daar altijd kleuren bij. Wat dat betreft zijn we allemaal de Many Colored Beast. dus, Kees Mayfield. En met zijn eerste p trok meeviel door Nederland en speelde van de Huiskamer tot Paradiso. Ja, dat kan ook niet anders. Uh, het leverde hem zelfs ook de publieksprijs op van de Grote Prijs van Nederland in 2010, dat zei ik al. En de singer-songwriter timmerde uh, vorig jaar gestaag verder aan zijn repertoire en bracht in januari en augustus. De EP's Max en Muchacho uit. En Muchacho, dat heb ik ook in bezit. Dus uh, daar zullen we ook uh, nog aandacht aan gaan besteden. Voordat het. Uh, nou, voordat. Dan is het al zover. Maar het lijkt uh, ons leuk om ook daar even wat, uh, wat aandacht uh, te besteden. Geen officiële albumpresentatie. Maar wat de heck! Uh, Mayfield brengt samen met zijn nieuwe band op vrijdag 11 maart het nieuwe materiaal voor de eerst live ten gehore in Roadtown Rotterdam en aansluitend trekt hij dan langs de grotere podia zoals Merlijn, Tivoli, dat is in Utrecht het paard van Troje dat is in Den Haag Paradiso in Amsterdam hoe kan het ook anders en Metropol. dus dat volgens mij is Merlijn in Nijmegen en Metropol. Daar wil ik even van af zijn. Maar Merlijn, dat weet ik bijna wel zeker dat dat Nijmegen is. Dus uh, het zijn ook uh, niet de kinderachtige zaaltjes waar uh, Cornelis Johannes Veerman gaat optreden. Tot zover het uh, nieuws rondom Kees Mayfield. We gaan uh, eventjes uh, kijken of we nog uh, fijn en gezellige muziek uit de, uh, de computer kunnen laten komen. Ja, dat gaat uh, lukken. We zijn ook uh, bezig om deze dame hier uh, naartoe te krijgen of het gaat lukken. Dat is uh, vers 2. Uh, ze heeft een, uh, een leuk contractje getekend bij... Contractje? Een contract getekend bij Bladehammer Music. En dan heb ik het over Angela Moira. En dit is Timmit. Ik ben altijd toch wel een beetje, een beetje blij van, eerlijk gezicht, hoor. van dat uh. lieve liedje van uh, Angela Mora. Kan ja, je het zo nog een beetje herinneren, met dat ukuleletje wat ze toen in uh, Paradiso uh, deed? Ja, maar de ukulele komt eigenlijk bij een andere artiest veel beter, dat is best. Dat ja, is ja. Die, staat, die staat trouwens wel klaar. Zie je hem, zie je hem staan? Hij staat ja, er ik zag het er, mapje hij, lopen nou. staan hij staat, hij, staat, uh, hij staat klaar, maar dat, dat, uh, dat doet er niks aan af. Wat Angela... ook klaar staat? Ja. Twee mensen. Twee mensen, ja. Ik wil nog even het verhaal afmaken van Angela Moura. Ja, ja, ja. Want, uh, Tim, het is uh, te downloaden. En uh, dan moet je maar even naar uh, iTunes, dan kan je het uh, vinden. Uh, nu, de twee dames. En uh, dan moeten we alleen even oppassen dat het boel niet helemaal gaat, uh, gaat rondzingen. De een heet Vrouwke uh, van Es. Goedenavond, Vrouwke. Goedenavond. Hallo. En de ander, dat is Ganna, Ook goedenavond. Ja. Hallo, goedavond. Oh, hallo, nou uh, <laughs> <laughs> dat wordt, uh, wordt een beetje leuk. Uh, ik heb begrepen, en ik begin eerst even met Vrouwke, uh, met uh, Want uh, van jou is het uh, min of meer. Uh, op, uh, in, op februari, 6 februari, als ik het wel heb, dan beginnen jullie met een cursus singer-songwriting. Ja, dat klopt. Ja? In, uh, in Haarlem, op uh, maandagavond, maandagavond al, met een cursus uh, Songwriting en Zang. Acht weken en de uh, laatste week uh, zal iedereen minstens één eigen nummer ten gehoren brengen ja. op het, uh, het concert. Ja, uh, daar zit dus een bepaalde uitdaging aan om dat even binnen een maand uh, voor elkaar uh, te krijgen. Twee maanden, ja? Twee, twee maanden. Dat klopt, ja. dat is natuurlijk best een uitdaging, want heel veel van de cursisten hebben nog nooit zoiets gedaan. Anderen wel een beetje, maar vinden het toch ook wel spannend. En, uh, maar wij, hebben, wij geven de garantie ja. dat uh, het nummer afkomt, want we helpen natuurlijk heel erg. Ja, jij helpt op de achterhand dan mee. Uh, degene die, uh, die, uh, die natuurlijk een beetje uh, dat gaat doen, of tenminste in ieder geval ook voor een groot deel gaat doen, is Ghana. Ghana, goedenavond. Ja, dat klopt. Ja, ik twee, want, hoor maar... wat hoor. Jullie doen met z'n tweeën? Ja, zeker. Oh, to, toch wel. Uh, dus de inbreng is even groot als ik het hoor. Ja, zeker, want we schrijven ook allebei liedjes, dus dan, Ja, oké. Okay. <laughs> <laughs> um, nou, nou, nou neem ik aan dat dat voor jou uh, al een iedere keer is geweest, dat je dit uh, al gedaan hebt, uh, daar bij de Vocal Couch. Ja, we hebben het vorig jaar het ook een keer gedaan. Ja. En uh, ongeveer een jaar geleden. Ja, hoe bevalt dat uh, om ja. zoiets te doen? Ja. Zeker, het is hartstikke leuk om uh, te zien dat mensen ja, eigenlijk heel onzeker binnenkomen en wel graag liedjes willen schrijven, maar ja, gewoon niet heel goed weten hun weg daarin weten. Ja. En uh, het is heel tof om, om dat binnen acht weken zo te kunnen begeleiden dat ze daarna acht weken op het podium staan met hun eigen liedje en dan ja. al die trotse gezichten te zien. Ja. Uh, en ja, dat ze dat daar toch maar staan met hun eigen, eigen stond, dat is hartstikke cool om te zien. Ja, je, je ziet het als het ware gebeuren, zeg maar. Je ziet het ja. als het ware ja. ontstaan. Ja, zie, voor je neus zie je, zie je mensen hun eerste liedje schrijven, ja. ja. Ja. Want, uh, want jij je bent ook al een, een lange tijd in de muziek uh, bezig, je bent hier ook uh, eens een keer geweest uh, toen, uh, om een akoestisch nummer van, uh, ik meen Gangster nog eens een keer uh, hier uh, te laten horen. Uh, is, dat, is dat ook nog iets wat jullie, uh, het verschil tussen uh, muziek op akoestische wijze en misschien semi-akoestische wijze? Of gaat dat niet, uh, komt dat niet echt ter uh, sprake? Je bedoelt of we dat in de cursus ook behandelen? Ja, handelen. ja uh, wow. tijdens het singer songwriting. Want ik kan me daar iets bij voorstellen hoe je dat ook misschien muzikaal in gaat vullen. Ja, we, we hebben het wel degelijk over arrangement, maar eigenlijk is dat een beetje stap twee. Want ja. eigenlijk gaan we ervan uit dat als een liedje in de basis goed is, ja. dat het akoestisch uh, al werkt. Ja. En dat is natuurlijk een hoop gedoe, want ja, vaak is het al zo moeilijk om de begeleiding te regelen met één instrument. Laat staan vijf stuks. Ja. Dus uh, we houden het vooral simpel. Ja, uh, is dat ook een beetje een toverwoord om het simpel te houden? Absoluut, ja? een, goed, een goed liedje hoeft absoluut niet ingewikkeld te zijn ja. en, en je hoeft ook helemaal niet veel van muziek uh, te, te weten, helpt natuurlijk wel een beetje, ja. maar uh, simpel is echt, uh, het is ook veel simpeler dan mensen denken. Ja? Ja. Ja. Zou ik het kunnen? Ja, natuurlijk. Ben ik ben overtuigd. <laughs> <laughs> ja, ja, ik hoor, ik hoor Gadda heel erg overtuigd uh, zeggen, ja. ja ik zou het kunnen. Ja. Hé, hey, je kan wel meedoen Jaap. Je ja je bent van harte welkom. <laughs> ja, ik kom nog wel eens een even een avondje bij jullie kijken, ja? sowieso. Dus, ik had dat ook al gezegd ja je moet gewoon meedoen. ja Nou ja goed, ik, uh, ik, uh, voor de volgende keer zal ik er even aan denken in ieder geval, dat, dat, dat ja. sowieso. Ja. Um, ja. Hoe groot is zo'n groep, vrouwen uh, Want dat uh, wil ik dan ook uh, even van je weten. Nou, nu hebben we zes mensen en mm -hmm. we hebben de plaats voor acht, dus uh, zijn er nog enthousiastelingen dan kunnen ze nog instromen. Ja. Um, maar uh, met zes mensen ja, kunnen we ook al heel goed uit, uh, de, uit de voeten ja. en het leuke van zo'n groep is dat je elkaar ook feedback kunt geven, ja. want ja, met zes, met zes uh, mensen hoor je toch meer dan in je eentje, ja. en, uh, maar groter dan acht moet zo'n groep ook niet worden, want anders wordt het uh, natuurlijk veel te onafzichtelijk. Ja. Ja. Uh, Ganna, uh, jij bent onder andere ook uh, degene van feedback. Hoe, hoe werkt dat uh, bij jou, uh, feedback geven? Uh, ga je dan ook echt ervoor zitten en luisteren van wat, uh, wat de mensen aan het doen zijn? Ja natuurlijk, natuurlijk, en je luistert Wat ze aan het doen zijn en ook wat ze willen ja. Want vaak uh, hebben mensen wel In hun hoofd een idee wat ze willen met een liedje Of wat ze willen met hun eigen stijl ja. Maar vinden ze gewoon de weg daar naartoe Moeilijk om de juiste akkoorden te vinden Of de juiste tekst Of, of de juiste opbouw of wat dan ook ja. En Het is lastig om de juiste vorm te vinden En daarin helpen we. Dus, uh, ja, het, is niet zo, het is helemaal niet zo dat we voor hun een liedje schrijven, maar we helpen mensen op weg ja. naar hun eigen geluid, naar hun eigen stijl en song. Ja. Hoe, hoe moet ik me daar bij, iets bij voorstellen? Hoe, hoe, uh, ik, ik, ik schrijf een liedje, om het maar zo te zeggen. En wat dan? Ja? Uh, kijk je dan naar de tekst of, of wat, wat doe je dan? Wat jij wil. Waar jij moeilijkheden mee hebt. Of waar jij, uh, waar jij zelf onzeker over bent. Ja. Daar, daar gaan we je mee helpen. Oké. Okay, dus, dus, dus, uh, dus waar, waar het, uh, het spannend begint te worden. Daar kijken jullie eigenlijk uh, als het ware over mijn, uh, over mijn schouder. Of over de schouder van de cursisten heen. Ja. ja. ja en, en, en dat kan ook het, het, het absolute begin zijn. Want heel ja. veel mensen hebben nog nooit überhaupt een liedje gemaakt. Of zelfs geprobeerd. En dan ja. kunnen we helpen om een beginnetje te maken. Al is het maar... Eén zinnetje. Ja. Heel vaak spelen wij dan een paar leuke ak akkoorden, progressies voor... Ja. En als dan iemand denkt, nou, dit vind ik mooi, dan gaan we daarmee beginnen. Ja, ja, ja zeker. Um, je, zeker. Uh, ja, oké. Okay. Uh, dus het begin van een, uh, van een akkoordje of wat dan ook. Dus, dus, dus, dus, ja, dus, dus, een melodietje of inderdaad een regeltje, want vaak hebben mensen toch wel of tekst of een, hebben ze, uh, een melodie in hun hoofd die uh -huh. ze willen zingen. Maar heel vaak ontbreekt het aan de... Hoe zeg je dat? Akkoordenkennis, ja. een instrument om dat dan uh, verder vorm te geven. Nou, ja. daar kunnen wij bij helpen. De ja. <laughs> um, Vocal Couch, uh, dat is uh, ook een initiatief van, van jou, Vrouwke. Ja. Ja. Uh, ja, dat is, uh, uh, ja, dat, dat is de zangschool van mij en Eva Willems. Ja, ja. Mijn collega. Ja, jullie doen het met z'n tweeën. Ja, dat, uh, ja. dat wilde ik net zeggen, maar je was me al voor. Je was me al voor. Ja, dat geeft niet. Uh, uh, want uh, ja, hoe, hoe staat uh, hoe, Weten ze de weg naar jullie al inmiddels een beetje te vinden? Dat gaat uh, vrij aardig, ja. ja. ja we zijn volgens mij best goed vindbaar via Google. Als je googelt op zangles in ja. Amsterdam of Haarlem of een workshop. Dan vind je ons volgens mij al best wel snel. Ja. Uh, en uh, ja, gaat hartstikke goed. En zo hebben we, ik ben bijvoorbeeld nu even de les uitgesnikt. <laughs> we zijn, we zijn ja. nu aan het uh, repeteren voor uh, het leerlingenconcert wat we volgende week donderdag in het Wilhelmina pakhuis hebben. Ja. Nou, dat is ook heel erg leuk. Een soort popcore. Pop uh, ja, uh, dan heb ik nog één uh, vraag aan uh, Ganna. Uh, ja. want, want ja, uh, kijk, uh, dit, dit is natuurlijk. Uh, je, je, jij, jij treedt nog uh, regelmatig op. En, uh, en, en Ik geloof dat je nu ook nog een ruimte zoekt om, uh, om je muziek nog een beetje uh, hey, op een, een bepaalde manier te kunnen, kunnen spelen en te repeteren. Uh -huh. uh, met, met, met, met, met, met, met cursussen geven. Um, is, dat, is dat totaal anders dan, uh, dan op het podium staan? Wat, wat is het verschil? Uh, nou, het verschil is dat het op het podium sta ik <laughs> in de belangstelling. Ja. Bij de cursus gaat het vooral om de cursist. En ja. is die is eigenlijk een uh, stoïde hoofdrol. En ja, spelen wij eigenlijk de, de, de, co de, de coach aan de zijlijn. Ja. ja, en, en ja. Hoe re ja, mensen reageren daar uh, verschillend uh, op. Uh, weten ze ook, uh, ja, weten ze ook uh, de muziek van jou uh, te vinden? Als, uh, eenmaal, uh, of kom je zelf met, uh, met, met dingetjes waarvan je zegt... ...nou, dit is interessant om even uh, naar, te, naar te kijken en naar te luisteren? Uh, kom je Ja, zelf... het is wel zo dat ik mezelf als voorbeeld gebruik. Omdat toen ja. ik begon liep ik natuurlijk tegen dezelfde moeilijkheden aan... ...waar elke andere zingersong... ...die nu begint ook ja. tegenaan loopt. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ik probeer wel met mijn ervaring... Uh, ...die ik nu al een aantal jaar heb... ...anderen ook wel mee te helpen... ...door te laten zien dat iedereen dezelfde moeilijkheden heeft... ...maar dat er ook altijd wel een oplossing voor is. Overal is er een oplossing voor... Toch? ja. ja. Uh, uh, merk je nog steeds dat, uh, dat het uh, uh, en eigenlijk geldt dat even voor jullie beiden een vraag, eerst uh, stel ik hem aan Vrouwke en dan mag uh, Ganna het antwoord geven, maar merken jullie ondanks dat het uh, ja met muziek en, en, en ja, hoe moet ik het zeggen, dat het een beetje een aanslag is op uh, het culturele erfgoed om het maar zo te zeggen, bij de singer-songwriting dat dit toch uh, leeft bij mensen, merk je dat toch wel, Vrouwke? Uh, ja, bedoel je... Ja, de, aan, de aanloop van mensen die zo geïnteresseerd zijn om juist dit soort dingen te doen. Ondanks het ja. klimaat wat er, wat, er, wat er nu is. Ja, nou daar trekken mensen zich volgens mij helemaal niks uh, van aan hoor. Nee? Nee, ik, ik, uh, ik denk dat, uh, dat, dat uh, de drang om liedjes te schrijven en om, t, om te zingen, dus eigenlijk is bij mensen echt ontzettend groot. Dus, ja. Uh, crisis of uh, be beknibbelend klimaat of, of niet, dat gaat wel door. Oké, okay. en ja. hoe, hoe sta jij er tegen uh, aan tegenaan te kijken, uh, Ganne? Ja, het is hetzelfde. Ik denk ah. dat uh, soms denk ik zelf dat mensen nu juist meer behoefte hebben aan uh, aan liedjes schrijven en aan uh, iets creatiefs erbij, maar. Ja, dit, dit, ik trek me er ook niks vandaan en ik zie nog steeds heel veel mensen die het leuk vinden om te schrijven en graag willen leren en mm -hmm. uh, dat zal altijd wel zo blijven, kiezen of nog niet. Ja. Uh, dan zal ik de afsluitende vraag aan vrouwen uh, stellen. Uh, de cursus 6, uh, begint 6 februari, waar uh, wordt die gegeven? Die wordt uh, gegeven in Harlem Centrum, vlakbij de Grote Markt. Aha. Nou, dat, is, dat komt mooi uit. Dan kom ik ook nog wel even een keertje op een avond even een uh, opname maken. Om even ja. gewoon uh, ook een sfeertje een beetje te proeven. Vind ik ook wel leuk. Leuk, gezellig. Ja, en dan uh, kunnen we daar ook nog een heel leuk uh, journalistiek itempje hier aan ophangen. Dus uh, dat verklap ik dan aan de mensen thuis. Dus uh, 6 februari begint het. Hoe laat? We beginnen om 7 uur s avonds. Oké. Okay. En uh, uiteraard zijn de verdere informatie uh, uh, kun je vinden op uh, de website van de Vocal Couch, toch? Klopt. De Vocal Oké. Okay. Dank jullie wel voor, uh, voor, uh, voor de bijdrage in de uitzending. En, uh, en jij dat was een hele zo. Ja, we zouden er nog vele malen over kunnen praten, maar dat, dat gaan we toch echt niet doen. Bovendien hebben jullie het geloof ik ook erg druk met, met jullie bezigheden. Overigens, ik heb nog wel een hele leuke. Om een beetje in de, in, de, in de stemming te komen van hoe een liedje zou moeten klinken. En ik denk dat Ganna wel weet welke het gaat worden. Ik ben benieuwd. You <laughs> sign up in rain. Dag. Doe. What summer should be like Dreaming of mine, filled with puddles Filled with syrup and water Let me watch these ships go by Let me think through my high wind sill. sail Will I be here tomorrow? ja dat was oh. nou Porter was dat typisch jaap dingetje die open die <laughs> open sea was dat ja ach. maar we ja, dit doet mij denken aan die man met die ukulele op het podium ja nou, dat was dat wa en hij had een bereik zonder de microfoon dat wil je niet weten dus uh, ja de presentator probeerde dat ook nog maar hem is het toch niet zo goed gelukt nee nou. uh, van uh, zoiets van wat zeg je ja, ja en toen niks en daarvoor natuurlijk uh, het uh, nummer van uh, met Syrup and Rain Zoals ook een liedje eigenlijk zou moeten klinken Zou moeten klinken, want er zijn dus zoveel, zoveel mooie liedjes die geschreven zijn En dit was er één van En uh, zij uh, zal samen Met vrouwke van es Het muzikale Of het, het, ja, het hart vormen Van uh, het verhaal van uh, De singer Die gegeven wordt Op 6 februari Dus dan weet je dat ook weer dus dat, uh, dat kunnen we dan uh, vermelden. Ja? Ja. Zijn we er? Ja. Uh, dan, ik, zit, uh, ik zit gewoon nog steeds met mijn hoofd bij dat nummertje. Van Port of Call. Even hoofd. kijken of we, of we hem zo gek kunnen krijgen. Of die nog een keer hier uh, heen komt. Dat lijkt me wel, lijkt me wel leuk. Als, je, als we dat uh, voor elkaar krijgen. ja, ja zeker Maar of dat ook gaat lukken. Dat is vers 2. Uh, ik heb hem al. Uh, ik heb hem al een visje uitgegooid. Uh, dat heb ik ook met. Uh, dus, ik zei al met de eerdere Angela Moira gedaan. Maar daar heb ik nog even nog niks uh, over gehoord. Overigens. Nou, uh, degene die op. Uh, Facebook uh, ook vriendjes zijn met Jori Zwart. Die hebben kunnen zien dat Jori al haar albumpjes al helemaal klaar heeft staan. Dus ze zijn gedistribueerd, hè? Of tenminste, ze staan uh, klaar om gedistribueerd te worden. Een fotootje gezien. En... Uh... Jury, ik kan zo'n cd winkel beginnen maar Dan wordt het alleen maar een eenzijdig uh, verhaal je had, Jaren geleden had je ook uh, nog iets Van uh, Gerard Joling die dan op een gegeven moment Bij uh, Frans Bauer In de winkel kwam Hebben jullie nou niks anders dan alleen maar Frans Bauer Maar alles was met Frans Bauer Dus het zou zo hetzelfde Volgens verhaal zijn Als mij ken ik die reclame -reval. Ja dat was, uh, dat was een uh, reclamespotje geweest uh, Judy Zwart. de winnares van de Grote Prijs van Nederland 2011, heeft ook een single gemaakt. En die single die hebben wij hier liggen en die gaan wij nu draaien. Hier is I Say Nothing. I'll come on. Step a little closer. Bend your head like you do a I like it when you read between the lines. These little black dots don't I say nothing. Ik, had het, ik zei het al. Dit is de single. Zoals die uitgegeven is op dit moment. Nou, niet helemaal op dit moment. Maar het nummer dat gedraaid wordt op de Nederlandse radio's. Dat, dat nummer dat heet I Say Nothing. En ze is al geweest, of gaat nog komen geloof ik, bij Giel Belen. Tenminste, dat is wel de bedoeling. En op 14 april, daar ga ik naartoe. In Tivoli in... Uh... Utrecht. En 2 maart dan is uh, de officiële release party van, uh, van Jori Zwart met haar uh, debuutalbum. En ik zie hier op uh, de mensen die uh, vriendjes van haar zijn. Die kunnen dat uh, volgen. Uh, ze heeft al uh, je kan het, dan kan het ding al bestellen bij, uh, bij die grote, grote meneer. Die, die www.bol.com Ja, precies Nou, dan doen we Amazon erbij, maar dan kan je niet krijgen ja bij de music store misschien ook En bij de free record shop misschien ook hè. Dan... Ja maar goed, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar je kunt hem al reserveren. Het lijkt me heel erg fijn als je zo'n zo ding in je, in je huis bezit. Dus, het, het, het is, het is, kijk, hier is die foto waar ik het over doelde. Een een, het, het nieuwe album dat is al op de markt. Het lijkt me wel platen zo groot. Ja, nou ja, goed. Het is, het is, het is wel heel erg leuk. Ga, ga je een CD-winkeltje beginnen. Het zou zo maar kunnen. Ja, ik moet uh, trouwens zeggen. He? Jij ja. hebt wel een hele interessante aanbevolen pagina-combinatie: ja. Star Wars, Legalized Marijuana en Pokémon. Ik weet niet wat jouw interesses ja, zijn. Uh, ja. dat zie je, dat Facebook zie je, dat ik... ontdekt dingen van uh, iemand anders. Ja, nou, Dat interesseert me helemaal totaal niet. Maar, uh, maar ah. goed. Uh, het, in ieder geval. Het ding komt er dus aan. Van Joris Zwart. 17 februari zou die dus echt uit moeten gaan komen. En 2 maart wordt hij nog eens een keer. Uh, dunnetjes overgedaan. Maar dan in de, uh, het uh, verhaal van. 3 FM. Oh nee. Uh, Paradiso bedoel ik. Uh, ik ben helemaal de weg gewijd. Goed. Krijg je er nou helemaal van. Uh, overigens is Joris Zwart ook nog uitgeroepen als Serious Talent uh, voor 3FM. Dus dat uh, kan, je, kan ik ook alvast uh, melden. En ja, uh, over de loopbaan. Die kende een vlieg, vliegende start. En 2010, eind 2010, won ze de Amsterdam Popprijs. En daarna ging ze ook nog eens een keer met de Sena Popprijs aan de gang. Nou, we hebben nog eentje klaarstaan. Die gaan we nu even draaien. Die komt hier, uh, deze man komt uit de buurt. Die is Kees Jonkheert aan het nieuws van 9 uur. Shoulder, and your kiss already spelled, yeah Dreams and all made sense so a sudden.